Het is zomer op je radio. Je luistert naar Aloha Radio. Goedenavond luisteraars, dit is de podcast van woensdag 28 juli 2021. Ja, afgelopen zondag uh, had ik wat anders te doen, dus wat doen we uh, voor die ene keer op de woensdag? Uh, dit is uh, DJ Jaap voor Halloween Radio en uh, dit is de laatste uitzending van dit seizoen en in een heel Augustus uh, zijn we uh, dus niet in de lucht. En vanaf uh, zondag 5 september dan zijn we weer terug. Even een uh, zomerstopje, even een maand, uh, even niks. Even lekker uh, relaxen. Um, ja, ik ga niet naar het buitenland. Ik blijf lekker in Nederland. Ik heb drie weken vakantie en. Uh, uh, uh, de laatste week van augustus hebben we ook geen podcast, uiteraard. Even een korte zomerstop. Dus 5 september, op zondag 5 september, ben ik weer helemaal present. En wie weet, misschien zit Jocko er ook nog wel bij, wie weet. Maar goed, dat is uh, voor uh, zover de mededeling. Oké, okay, nou, jullie hebben net een, een nummer gehoord... Uh, Externally van Sinterius, oké, okay. en uh, ja, de afgelopen week is er weer wat, uh, wat gebeurd hè. er is een meisje in elkaar geslagen in de speeltuin gisteren. en uh, <tie> ja, door een groep jongeren, en nou ja, jullie weten al wat er aan de hand was, hè. ze vroegen of er een uh, man of een vrouw was, nou ja, goed, de rest is, dat uh, weten we. En dan gaf ze een antwoord op wat ze niet zijn beviel. En toen werd ze maar eventjes uh, in elkaar geramd. Nou ja, hoe maf moet je wezen? Wat kan maar uitscheiden of iemand een man of een vrouw is? Of transgender? Of homofiel? Of biseksueel? Of gewoon een... hetero? <lacht> Wat interesseert mij dat nou, weet je, we zijn toch allemaal mensen, kom nou zeg, doe eens even lekker normaal. Het is hetzelfde als racisme in feite, alleen seksueel racisme, seksisme dus. Alleen wat ik wel raar vond, in Den Haag hebben we de, uh, een strandtrein, tram, sorry, tram, dat is lijn 1, en die rijdt dan uh, naar het strand toe, uh, dicht bij het strand, bij het Zwarte Pad. En dat hebben ze genoemd deze zomer de uh, bikini-lijn. Nou, de bikini-lijn. Nou, dat is door een dame bedacht. Nou, hartstikke leuk idee. Iedereen was ermee tevreden. En dan komt er een, een, een of andere wethouder van GroenLinks die vindt dat uh, maar niks. Want een bikini-lijn, dat is net dat stukje wat je wegscheert. Hè, dat er geen haar uit je broekje komt. Dat vonden ze dus sexistisch ...en dat denk ik bij mijn eigen, nou, ...ik vind het een beetje te ver gaan... ...want dan slaat die bikini-lijn op... ...nou, een, een tramlijn, hè... ...een bikini-lijn... ...en uh, als je in die tram stroomt... ...ziet hij heel fleurig uh, ...en zomers uit die tram... ...die zijn maar overgeschilderd... geschilderd, allerlei leuke... Uh, uh, ...dingetjes staan erop... En zomers... Uh, uh, ...objecten staan erop geschilderd... ...en die heet dan de bikini-lijn... hè. Hey, hey, nou... De dus iedereen snapt wel dat het om een tram gaat. En niet om een uh, stukje uh, uh, uh, een bikinilijn. Dat zo ver zegt ze schaam haar. Want de rest wordt weggeschoren. Ja, dat is dan seksistisch. Ze hebben altijd, vinden ze wel weer wat. En met het voetballen ook. Of mee, met, wat was dat, met het handbal. Dat die meisjes uit Noorwegen met de Olympische Spelen. Die verdomden het om in een bikini broekje te handballen. Was ook handbal, dacht ik. Ik denk, nou ja, waarom moet, moet je een bikini eh, broekje aan? Ik bedoel, de voetballers lopen er ook niet met een tangasleep, denk ik dan. Ja. Uh, dat vind ik kijk, De broekjes van de voetballers vroeger in de jaren zeventig waren al veel korter dan nu. Nu hebben ze zo'n soort drie kwart. Nou, wat is het? Drie kwart. Het zit tussen de knie en de lies in, zeg maar. Dus het is. Uh, niet echt tot de knie, maar het is al een stuk langer als het vroeger was. Nou, daar hoor je niemand over. Nee, want ja, ja, het kan wel eens gebeuren dat er eens een klok een eruit hangt. Als je op de grond ligt met voetballen. Nou ja, toen hadden ze bedacht, weet je wat, we maken die broeken weer net zo lang als voor de oorlog. Dat is ook van die korte broeken die dan, zeg maar, uh, tussen de knie en de lies ongeveer op de helft zat. En dat is nu al sinds jaren alweer dus. Want als je die oude voetbalbeelden ziet, uit de jaren zeventig, denk je, jeetje, zo'n een korte broekjes waren dat eigenlijk. Nou, om te voorkomen dat ze dan voor lul uh, stonden met, met een rom hamer en klokspel. Want we we eens uitvloepen, hè, als ze zo valt en je legt toevallig zo en dan komt ineens je, je hele karlion uh, uh, uh, eruit hangen met die hele lange klepel of die hele korte. Ja, dat voel je een beetje voor lulstaan als de camera erop inzoomt, bijvoorbeeld. Hè. Ja, als zo'n regisseur dat leuk vindt, omdat dan wat mof natuurlijk. Maar het kan per ongeluk gebeuren. Nou, willen die meisjes niet in zo'n... Eh, die, die handbalsers uit Noorwegen, die wilden niet in zo'n bikinibroekje. ze hebben allemaal een, een normale, korte damesbroek aangedaan. Krijgen ze een boete van 1500 euro... Want dat was niet volgens de reglement. Je moet uniform gekleed zijn. Dat waren ze toch ook. Want ze hadden allemaal hetzelfde soort broekje aan. En dat vinden ze dan eh, belachelijk. En dat, eh, ja, dat vonden ze dan ook weer seksistisch. Ze had GroenLinks ook weer commentaar op. Ik denk, joh, hou je lekker met besturen bezig. Bemoei je niet met mensen hun seksualiteit. En, en, en, en hoe mensen zich moeten gedragen. Ze lopen altijd maar mee. ...te hameren op het gedrag van mensen. Weet je, daar is de politiek niet voor. De politiek is ervoor om te besturen... ...om wetten en regels te, te maken... ...en justitie en de politie... ...die moeten dat handhaven, zeg maar. Als het uh, een beetje over de schijf gaat. Maar om nou mensen te vertellen... ...dat mag je niet zeggen... ...dit mag je niet dragen... ...dit moet je niet doen... ...dat moet je wel doen... Donderop, joh, het lijkt wel een kleuterklos. ...waar de meester of de juf jou gaat vertellen wat ze wel en niet mag zeggen. He? Voel je vuile racist? Voel je als een grapje maakt over een zwarte mensen? Dan word je ineens voor een racist uitgemaakt. Nou, die Johan Derksen bijvoorbeeld. Die man heeft nog nooit een racistische uiting gedaan. Die maakt een beetje een grapje. En het wordt meteen als racistisch uitgelegd. Of iemand begint bijvoorbeeld over moslims. Of over weet ik veel wat... Maar vroeger, als je hè, er werd, hè, de kerk, of de christenen, de katholieken en de protestanten. Nou, die werden wat hè, over de hekel gehaald op de televisie, vooral bij de varen, vooral die. linksomhoog. En iedereen lachte, ha ha oh, ha, oh, leuk dit, dat. De mensen vonden het prachtig, althans een deel van de mensen, niet iedereen kon erom lachen. En als je dat nu over de, de islam doet, dan zijn niet die moslims beledigd, maar die socialisten zijn dan beledigd. Die voelen zich gekwetster dan Mohammed of Ahmed. Want die denken, nou ja, ze weten niet beter. En dat is heel verstandig. Die denken, nou kletsen, die gasten zijn niet tof. Weet je, die begrijpen niet wat religie is. Oké. Okay. En wie maakt zich druk? Die socialisten die nergens in geloven. Die geloven niet in God, die geloven niet in Allah. Die geloven alleen maar in dat uh, socialisme. Nou, ten eerste is het socialisme zo dood als een pia, want socialisme, dat werkt niet meer in deze tijd. En het is heel wat anders dan sociaal zijn. Ja? Sociaal zijn heeft niets met socialisme te maken. Ja, dat is gewoon uh, ja elkaar helpen, dan hoef je geen socialist voor te zijn socialisme is de domste politieke ideologie die je kan bedenken het is zelfs een gevaarlijke ideologie want Hitler heeft dat socialisme gekristalliseerd en uitgezuiverd tot het fascisme, wat het ook eigenlijk ook is, want socialisme is fascisme en zo is uit het socialisme de nazi partij ontstaan de nationaal socialistische partij de Nationaal Socialistische arbeiderspartij in Duitsland. Hier de Nationaal Socialistische... Het is allemaal uit de socialistische hoek gekomen. Je had eerst de communisten en toen waren er socialisten. En toen vanuit het socialisme is het fascisme ontstaan, doordat er socialisten waren. Die hielden niet van buitenlanders en die hielden niet van homo's. En van joden onder andere. En het waren socialisten. Nou, noemt men. Jij ja, hebt fascisme en nationaal socialisme. Het komt een beetje op hetzelfde neer. Want socialisme is fascisme. Want ze sluiten andere mensen uit. Een liberaal zal nooit iemand uitsluiten. Een rechtse liberaal. En uh, ja, wat we nu hebt, die regering. Wat we nu hebben, is een uh, links-liberale regering. Uh. Ja, dat zijn een beetje mensen die met alles winden meewaaien. Ze lullen rechts, maar ze handelen links en andersom. En ik zou zeggen, schaf al die ideologie af, van links tot rechts, het socialisme, het liberalisme, het conservatisme, afschaffen. Doen we niet meer aan. We zijn mensen. We zijn geen socialist, liberaal, conservatief. We zijn mensen. En we hebben het niet meer over christendom, jodendom, islam, eh, boeddhisme, hindoeïsme. Nee, we noemen het gelovig. Mensen zijn gelovig. En ze niet toe welk geloof je aan, want dan moet iedereen voor zijn eigen weten. Ik ben religieus, zeg je dan. Of gelovig. Dan gaan nou, we dat dan afspreken met elkaar. En wat je voor jezelf bent, dat moet je voor je eigen weten. Ik, ik, ik ben... Enorme uh, voorstander van vrijheid van godsdienst. Zolang het een ander mij niet opdringt. Hè? Dat ze er reclame van maken. Prima hoor, dat mag. En als mensen zeggen, sorry, ik heb er geen trek in, dan moet dat ook uh, mogen en kunnen. En moet men dan maar dat accepteren. Maar uh, politieke ideologieën, daar moeten we vanaf mensen. Daar moeten we helemaal vanaf, want daar komt alleen maar ruzie van. Hè? Eh? Ja, dat is iets, uh, ik vind uh, ideologie een soort uh, verheerlijking, een soort afgoderij is het eigenlijk. Hè? Want een systeem werkt niet. Alles wat aan mensen bedacht is aan systemen, politieke systemen, werkt niet. Ze falen op allerlei fronten. Het werkt misschien even, daarna nou is het uitgewerkt. Een batterij kan ook niet eeuwig blijven lopen. Een lamp die gaat een keer uit. Dat de batterij leeg uit. Zo is het ook met ideologie. In het begin werkt het. Vooral na de oorlog. Dat is, dat is een mooi voorbeeld wat ik je nu ga zeggen. Heb ik niet van mezelf. Heb ik van iemand anders. Ik, hé, toen ging er echt bij mij een lichtje branden. Een sociaaldemocratie werkte fantastisch na de oorlog. Voor de opbouw. Na de oorlog. En het werkte hartstikke goed. Ja, totdat... Uh, de welvaart zo sterk was, dat ja, kijk, hou je altijd al, alleen het was geminimaliseerd. Dus ja, iedereen had het eigenlijk al goed. Hè? De jaren zestig kwamen eraan. En toen begon, in de, midden jaren zestig, begon iedereen het nog beter te krijgen. Mensen konden experimenteren en een auto te kopen. Het zeiden ons of nieuw, maakt niet uit, maar goed, ze konden tenminste met een auto op vakantie het Spanje van Franco destijds, toen nog Franco aan de was. wel schelden tegen de fascisten, maar wel naar een fascistisch land op vakantie gaan. Want dat deden ze ook, die arbeiders, die linkstemden. Er waren er wel bij hoor, die vertikten het om naar Spanje te gaan. Dat ze totaal niet eens waren met het franco regime van voor 1975. Die waren er ook, Dan moet ik eerlijk bij zeggen. Kijk, dat zijn de... Dan zeg ik, oké, okay, voor jou ook al wel goed. Goed, we laten het niet verder over uitdraaien, mensen. Ik ga een plaatje draaien weer. En uh, ja, het is de laatste uitzending van dit seizoen. En vanaf 5 september, na augustus, dus dit is de laatste uitzending. Uh, niet voorgoed natuurlijk, een tijdelijke stop, een En dan uh, is de laatste uitzending, en... De volgende uitzending komen we weer terug op 5 september dit jaar. 5 september, zonder 5 september. Een hele mantige augustus gaan we niet podcasten. Gaan we lekker vakantie houden mensen, we gaan nu een plaatje draaien. En uh, weet je hoe dat heet? Sweet Lips in a Dream. Субтитры гм, DimaTorzok Cessie de bercer ma vie Aujourd'hui, si je la remercie C'est pour lui donner un peu plus d'ampleur La prière hérite Elle commence par les battements de ton cœur Son énergie est en toi Dans chaque mouvement de tes pas Dans chaque claquement de tes doigts Elle traverse le temps Où elle se promène en l'air La musique fait bouger les gens Et c'est son unique prière Tot ziens! Ja, dat was uh, Fox's pet. Met uh, Feel de Groove. Ja. Oké, okay, luisteraatjes. Uh, het is vandaag uh, woensdag. 28 juli 2021. En uh, ja. Ja, oké. Okay. Ja, ik las ook weer, toevallig van de week, was, of wat was op tv of zo, dat uh, bedrijven mogen, uh, als ze dat willen, hoofddoekjes verbieden op het werk. Van bon een cool. Maar lekker gram. Wat, wat kan jou dan schelen dat een moslimvrouw een hoofddoek draagt? Nou, en. Mijn moeder vroeg, droeg vroeger ook een hoofddoek in de jaren 50 en 60. Dat was heel normaal in die tijd. Dat had dan wel niets met religie te maken. Maar bijna alle huisvrouwen in die tijd droegen een overdoekje. Zo so wat? Nou, lekker gaan. Eh, jongens, jongens, jongens. Het wordt steeds gekker hier in Nederland. Want dadelijk gaan ze je nog verbieden om een snor te dragen. Eh, of een baard. Nou, ik wil niet dat ze met een baard op de zaak komt. Dus ze morgen niet geschoren worden ontslagen. Ja, nou, Belachelijk toch? He, of uh, de kleur schoenen bevalt jouw baas niet. Nou, jij moet bruine schoenen dragen, geen zwarte schoenen. Of uh, je mag niet uh, ja, uh, bepaalde uh, sieraden dragen. Want uh, dat is misschien wel, uh, ja, zou ik zeggen, misschien wel chockerend voor je collega's. Ik denk bij mijn eigen, ja, zo. Ja, ja. Kan niet hoor, reclame op op je shirt. Dat wil ik niet meer zien. Morgen draag jij gewoon een keurig, uh, effen kleurige overhemd aan. Geen t-shirts meer en zeker niet meer reclame erop. Geen sieraden, geen make-up, geen hoofddoekjes, geen baarden en geen snorren. Ja jongens, dat krijg je dan weer. Het, ja, ja Dan krijg je weer dictaturen. Dat gaat, uh, en het mooie is, het, het achterbakse vind ik, dat de overheid het aan de bedrijven zelf overlaat. Of dames wel, of geen hoofddoekje mogen dragen. Nou, ik kom dus bij Albert Heijn. En, en soms uh, hebben meisjes een hoofddoek om zo nou, so wat? Wat kan mij dat nou schelen? Uh, ik draag een pet. Zo'n zo baseballpet draag ik... Uh, op mijn werk, maar ook uh, privé, maar dan een andere kleur, geen zwart, maar groen donker, groen geloof ik. Dan weer eens donkerblauw. Rood, uh, ik heb wel een rode pet, maar die draag ik niet. Want ik vind dat toch een beetje, uh, vind ik, te opzichtig. Nou mag iedereen van mij een rode pet dragen, hoor. dat gaat niet om. Maar ik vind het zelf gewoon niet leuk om met een rode broek of een rode pet te lopen. Nee, dat andere mannen dat doen, moet ze zelf weten. Dus weg daarmee met, dat, met, met die verboden ze allemaal. Doe op joh. Ik kan me nog goed herinneren toen de lange haar in de mode kwam. En dat zelfs kinderen naar huis werden gestuurd op school. Van ga maar eerst naar de kapper. Werden gewoon door de meester op school naar de kapper gestuurd. Terwijl de ouders er totaal geen probleem mee hadden dat zo'n lief lang haar droeg. Uh, ik denk, wat bemoeit die school zeg mee. Zolang jij je verzorgd eruit ziet, ook al zit dat haar tot onder, oh, oh, tot onder je hakken, wat kan mij schelen. Zolang het er maar verzorgd uitziet. Kijk, als iemand zich niet netjes verzorgt, dat is een ander verhaal. Dan zeg je, joh, je ruikt een beetje vies. Dan zeg je, nog netjes, druk je het nog netjes uit. Hè, of trekken ze een beetje een keer schone kleren aan, want dat ziet er niet uit. Dat kan ik me voorstellen, maar wat je draagt, dat maakt jij uit. Als het maar schoon en netjes is en, ja, en als iemand uh, zich niet was, en andere mensen hebben daar last van, ja dat is heel vervelend. Ja, of doe dan een luchtje op, weet ik veel wat. Maar ja, jongens, ik, ik vind in Nederland, uh, ja, ik weet het niet hoor. Maar goed, ik wil zo natuurlijk niet uh, dit, dit seizoen afsluiten. Ik wil zo wat positief brengen. Straks. Ik wil uh, eindigen met iets positiefs. En we gaan we draaien? Ja, wat gaan we nou allemaal draaien, mensen? Oh, jongens, jongens. Nou, iets keltisch. Misschien is ook wel eens leuk. Keltische muziek. Moet ik even zoeken. Um. Oh ja, ik zie hier al wat. Wat vind je van... Ik heb hier en daar wel wat keltische muziek, uh, muziek uit Ierland, ik heb een keer een liedje gevonden en, tenminste, die had ik toen. Ah, jongens, dat is echt leuk hoor. En, nou, ik kan het niet vinden, ik heb hier wel keltische muziek, maar niet dat liedje die ik bedoel. Weet je wat we doen? We draaien gewoon de volgende. En het is Pipe on the Albanus Misfortuna. Van Aplalichan Celtic Consort. Nou. Ik ben benieuwd. Flutjes van de vloer. Ja, daar gaat hij. 1, 2, 3. Ja. Hop, ja. En toen was het ineens eraf gelopen. Die <laughs> heet zo'n kort nummer man. Tjonge, nou, ik ga maar wat anders zoeken, want ik vind dat helemaal niks. Als zo'n liedje zo kort duurt. Iets anders dan. Flow Gently Sweet... Flow Gently Sweet Elton. Flow Gently Sweet Elton. Er staat niet bij hoe die artiest heet, maakt niet uit. Komt hij dan? zongen moet ik eerlijk zeggen. Ja. Wat wil je dan? Wat wil je dan horen? Hm? Wat wil jij nou horen? Van die uh, Keltische kutmuziek. Ja. Uh. ja, wat zou ik zeggen? Vinger in de stront? Nee, dat kan niet. Wel bloemen in de blubber. Oh ja, flowers in the night. Go Van het album drink tequila, you drink espresso, lovers we were meant to be walking like an angel talking like the angel life's like mercury slipping through your lazy fingers tap and beat and your pistol sleeps in a holster Ja, het waren de Golden Evening met uh, flowers in de naam van het album Tits and nice. Ass. Oké, okay. ja mensen, het is nou hier lokaal tijdens deze opname van deze podcast, acht minuten voor half tien in de avond, en ik zit hier achter de microfoon. En met vrouw en mij een mengtafel. En aan de andere kant staat mijn laptop en mijn pc. Voor jullie hier een programmaatje op te nemen. Voor de podcast. Zodat jullie, zolang als jullie het leuk vinden, kunnen luisteren. En als je het nou helemaal niks aan vindt, dan ga je het gewoon uitzetten. Nou, simpel. Gewoon een vingertje. En dan druk je op dat ene knopje. En dan is hij uit. En aan de andere kant kun je ook denken, ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Als je het leuk vindt, tenminste. En blijf gaan luisteren. Het duurt maar een uurtje hoor. Het is maar een uur. En dat uur is ook bijna om. Maar het duurt ongeveer een uurtje. En dan uh, straks om tien uur, tien uur plaatselijke tijd, dan wordt hij online gezet. En dan kunnen jullie de hele zomer door. Tenminste, de hele maand uh, augustus luisteren, tot 5 september. Misschien ga ik wel alle uitzendingen van dit jaar wel op, op gooien. Dat kan ik ook doen. Dan kan je van alles terugluisteren van de afgelopen, uh, vanaf januari tot nu toe. We hebben ook uh, een tijdje gestopt. Uh, vanaf maart geloof ik, maart heb ik nog één keer gepodcast. Daar ben ik uh, een hele tijd gestopt en toen ben ik 1 uh, juni weer, uh, weer begonnen. Ergens in juni, eind juni geloof ik. Ging het ging toch griebelen. Nou, nou. En je moet krabben waar het jeukt, hè. Dus je nog, weet je. Ik vind het toch wel leuk om te doen, dat podcast, weet je. Nou ja, door privéomstandigheden kon Jaco er niet meer bij zijn, voorlopig. Het is tijdelijk, hoor. Hij komt een keer terug. Ik heb nog wel contact met hem. Maar wanneer hij je uh, meedoet aan de podcast... Het gaat al een keer gebeuren, maar alles heeft zo even zijn tijd nodig. Dus hij komt, hij komt nog dit jaar waarschijnlijk, weer terug bij ons in deze podcast-uitzending van Jaapio en Jacco samen. Dus nog eventjes geduld, lieve mensen. Ja... Nog even geduld. Maar ik heb ook nog eens een keer. Dus even. Ja, kijk, dat is ook leuk, hè. Ja, weet je wat ik ook zo leuk vind? Huh? Oh ja, ja, en toen? Ja, ja. Ja, ja. Oké, okay, ja. Is dat, hè? Hé? Wat zeg je? Oké. Okay. Nee, ik zal niks vertellen. Ja, nee. Ja, het, het blijft tussen ons, hè? Oké, okay. is goed. Beloofd. Oké. Okay. Ja, mensen. Hahaha. <laughs> nee, dat, dat. Nee, ik ga niks vertellen. Nee, nee. Ja, dat is een klein, uh, klein mannetje die, die zit in mijn oor. En die vers, luistert me iets toe. Nou jongen, je staat met je oren te kloppen wat hij allemaal vertelt. Maar, uh, nee, nee, ik vertel niks. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, hè? Huh? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik zeg alleen dat ze iets aan mij vertelt wat niemand nog weet. Maar ik ga het ook niet delen met jullie. Dat is ons schuimpje, toch? Goed zo. Nou, de volgende nummer draai draaien Titus 12. Of bent hij Titus 12 en het nummer heet Gelme 5. Komt hij dan? En waarom hoor ik niks? Op potverdomme, Waarom hoor ik helemaal niks, jongens? Als dit nou een potverdomme, door in ons Daar is er ook geen stijl. Die ze heen, mij. Hij moet ophouden hoor. Tiet 12. Een human face. Daar komt ie. Haha. ja dat was het laatste liedje dan weer. En uh, we gaan afscheid van jullie nemen. Ik zou zeggen geniet lekker van uh, je vakantie. Waar ter wereld je ook bent. Uh, alle luisteraars wereldwijd. Uh, ik zou zeggen fijne vakantie voor de hele maand augustus. En we zijn er weer op 5 september 2021. Op Aloha Radio. Punt. .org. Fijne vakantie. En ik zou zeggen, tot gauw. Hou je taai, wees voorzichtig. Hou je aan de coronamaatregelen zo ver als die er zijn. Want het is voor je eigen bestel en die van je medemens. En ze er niet in gelooft. Voor eigen risico. Tot 5 september. Bye bye.